De internationale gezant voor Syrië, de Algerijn Brahimi, komt binnenkort met een nieuw vredesvoorstel voor Syrië. Het plan voorziet in een wapenstilstand, de vorming van wat wordt genoemd een sterke regering en verkiezingen. Brahimi heeft zijn plan besproken met Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië. Hij zei dat het voorstel aanvaardbaar moet zijn voor de internationale gemeenschap. Schaatster Jorien Termors heeft verrassend het NK Allround gewonnen. De 23-jarige short was sterker dan drievoudig kampioen Ireen Wust, die het zilver pakte. Diana Valkenburg won brons. Bij de mannen heeft Sven Kramer de leiding overgenomen van zijn ploegenoot Jan Blokhuizen. Kramer versloeg op de 1500 meter zijn voornaamste concurrent in een direct duel en ging hem voorbij in het klassement. Op de afsluitende 10 kilometer heeft Kramer 0,64 honderdste seconde voorsprong op Blokhuizen. Het weer wisselend bewolkt, met verspreid over het land enkele buien. Er staat een stevige zuidwestenwind, het is ongeveer 8 graden. Morgen hier en daar motregen, maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ga je jezelf weer teleurstellen met een goed voornemen dit jaar? Als je echt wilt afvallen, moet je het gewoon doen.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 Vervolgens vervolg van de sport op Radio 1 met natuurlijk veel schaatsen, het NK Allround. Zojuist werd Jorien Termors in Heerenveen, Nederlands kampioen Allround. Ja, en Sebastian, dat is een enorme sensatie natuurlijk. Ik bedoel, is, is Heerenveen ja. al bijna van bijgekomen? <s> ja, dat, dat idee heb ik wel. Maar ja, nee, het is absoluut een absolute sensatie. En iedereen praat daarover. Uh, uh, sommige mensen zeggen ook, uh, het is een signaal naar de andere Nederlandse vrouwen toe... die zich het hele seizoen bezighouden met uh, lange baanschaatsen. Misschien is dat wel een beetje zo. Maar als je gewoon kijkt ook naar de tijden die Temors heeft gereden. Ja, dat zijn echt geen misselijke tijden hoor. Op, uh, op uh, zo'n allround toernooi. Uh, 4-0-3 gisteren op de 3 kilometer was gewoon de vijfde tijd dit seizoen gereden. Dat was uh, uh, die E56-34 eerder vandaag op de 1500 meter ook. Ook de vijfde tijd dit seizoen internationaal gereden. Dan staat ze gewoon heel netjes tussen de erkende specialisten als Marit Leenstra en Christine Nesbit. Dus die tijden die zij heeft uh, laten zien hier in Tiel tonen gewoon aan dat zij een talent is, ook op de lange baan. En het betekent echt niet zomaar dat uh, je elke shorttrekker zomaar op de lange baan kunt zetten... en dat ze dan zomaar even meedoen in de top van het klassement. En we hoorden eerder in het interview van uh, Jeroen Otter uh, met uh, collega Steven Dalebout... Jeroen Otter, de coach van Jorien Temos, de, de bondscoach Shorttrack, ook zeggen... ja, ik weet eigenlijk nog niet echt wat dat puntentotaal waard is... Die 161.670, waarmee Jorien de Mors, uh, Nederlands kampioen is geworden. Nou, ik ben eens even gaan speuren naar bijvoorbeeld het laatste allround toernooi mondiaal dat hier is verreden in Ereveen. Dat was het WK Allround van het uh, Olympische seizoen 2009-2010 dus. Dat was na de Olympische Spelen. Toen won Martina Sablikova. En uh, Zij werd wereldkampioen met een totaal dat maar 16 punt sneller was. 161.022 toen voor Sablikova. En Christina Groves werd toen tweede. En dat puntentotaal was maar 1 tiende beter dan het puntentotaal... dat Jorien Temors uh, nu rijdt. Wust werd toen derde, maar had een puntentotaal wat minder was... dan het puntentotaal nu van Jorien Temors. Het is een beetje natuurlijk appels met peren vergelijken. Andere omstandigheden destijds bij dat toernooi dan nu dit de Nederlands kampioenschap allround. Maar het geeft toch ook wel aan dat het puntentotaal waarmee Jorien Temors uh, hier kampioen wordt gewoon een heel goed puntentotaal is. En ik hoop gewoon dat zij gaat beslissen om ook dat Europees kampioenschap te rijden over twee weken hier in TIAF. En dat ze dan de strijd kan aangaan met diezelfde Sablikova, met Perstein, met Stephanie Beckett. Natuurlijk ook weer met Irene Wust. En dan kunnen we eens gaan kijken waar het dan toe kan gaan leiden. Want Jorien Temors is gewoon een allround talent in Nederland. Ook op de lange baan. Dan nog even vooruitkijken naar de 10 kilometer die zometeen gaat beginnen. Sven Kramer tegen Jan Blokhuizen is het duel. Ja. 64-honderdste in het voordeel van Kramer. Ja, dat is niks hè. Ja, maar het kan er eigenlijk niet misgaan met nee, Kramer ik... op de lange afstand. Nee, precies. En uh, Kramer die roept dan wel eens van... ja, hè, dat heeft hij het volledig geroepen. Ik ga niet tot gaatje. Nou, reken maar dat hij natuurlijk deze titel uh, niet wil laten lopen. Hij heeft namelijk nog nooit een Nederlands kampioenschap allround gereden... waarin hij geen Nederlands kampioen werd. En het zijn dan wel ploeggenoten, maar het zijn uh, geen goede vrienden van elkaar. Dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog, ik denk dat je als ploeggenoten... juist moet uh, voorkomen dat je hele goede vrienden wordt. Je moet altijd concurrenten blijven. En Sven Kramer die zal echt gewoon tot het uiterste gaan om die 64-honderdste uh, te verdedigen tegen Jan Blokhuizen. En dat moet hij ook gewoon kunnen. Ondanks het feit dat Sven Kramer dit seizoen nog geen 10 kilometer gereden heeft. En we weten natuurlijk wel dat hij problemen heeft gehad met zijn lichaam, met zijn rug vooral. Maar dat moet hij toch kunnen in het directe duel strakjes tegen Jan Blokhuizen. Voorlaatste rit gaat tussen Rens Rottevel en Maurice Vriend. Dat zijn niet alleen ploeggenoten bij de ploeg van Jan van Veen... ...maar dat zijn ook de nummers 3 en 4 in het algemeen klassement. Dus daar gaat het gewoon rechtstreeks om de bronzen medaille. En die twee heren staan behoorlijk Dicht ook bij elkaar in dat algemeen klassement. Onderling verschil is maar iets meer dan 3,5 seconden in het voordeel van Maurice Vriend. Die nou niet echt een lange afstandspecialist is. Dus de bronzen medaille zit erin voor Rens Rotteveel. Die op de lange afstand beter is. Lucas van Alfen heeft zich afgemeld. Dat betekent dat Arjen van de Kieft op basis van de 5 kilometer van gisteren zijn plaats gaat innemen. Van de Kieft rijdt in de tweede rit dadelijk tegen Frank Hermans. En in de eerste rit gaan we Bob de Jong zien tegen Tetjan Bloemen. Ik ben wel benieuwd wat Bob de Jong kan op de 10 kilometer. Maar hij moet van hele goede huizen komen. Wil hij uh, nog naar het, uh, de top 4 gaan rijden. En eventueel nog naar het Europees kampioenschap allround mogen. Dat zal er niet in zitten voor uh, Bob de Jong, denk ik. Maar goed, het is altijd wel mooi om Bob de Jong een 10 kilometer te zien rijden. Conclusie van het mannen toernooi. Voordat we gaan beginnen aan die laatste afstand. Is wel dat het verschil tussen Kramer en Blokhuis en de rest... Ja, veel te groot is. Dat de nummer drie bijna op een minuut staat, Maurice Vriend. En de nummer vier, Rens Rottevel al meer dan een minuut achterstand heeft. Dat geeft alleen maar aan dat er nog maar een paar echte allrounders zijn in Nederland. Kramer en Blokhuizen, zij zijn dat met Koen Verwij. Maar die zijn na zijn valpartij gisteren dus niet meer bij. En Kramer en Blokhuizen straks dus in de laatste rit. Met slechts 64 honderdste verschil in het voordeel van Sven Kramer. En Sebastian, wanneer gaat het los met die 10 kilometer? Uh, nou, Je hoort al een startschot op de achtergrond. Ze zijn nog niet begonnen, hoor, maar dat was even een testschot van Jannie Smegen, de startster, die uh, niet al te ver bij mij vandaan staat. Uh, elf minuten over vier, dus als is over drie minuten dan gaan we beginnen aan de eerste twee ritten. En dan is er nog een dwel, ongeveer tussen de kwart voor vijf en vijf uur. En na vijven, dan is dan de grote finale. De finale bij de vrouwen is al geweest. Jorien ten Mors won en Steven Dalebout staat als het goed is waar in de buurt. Ja, Juriet de Mors met de bloemen in de handen, boven aan het podium gestaan. Je hebt dat uh, rondje door Tialf gemaakt. Binnen als kampioen, allround. Ja, zeker. Dat is super gaaf, natuurlijk. Het moet, moet een bijzonder gevoel zijn. Ja, zeker. Het is natuurlijk uh, voor mij wel uniek uh, om hier uh, een, ja, een NK-round te winnen op de lange baan. Als ik je dat voor dit weekend had gezegd, zo zal jouw weekend eindigen, had je dan uh, mij van gek verklaard? Nou, dat weet ik zo. dan niet mijn coach. Uh, die had de druk ook opgelegd. Die gaat hier gewoon winnen. Ook mee om te kijken of ik mentaal de druk aan kon. Wat dacht jij toen hij dat zei? Nou ja, ergens stiekem in mijn achterhoofd weet ik, weet ik wel of tijd tijden kan rijden op een training. En uh, wist ik zeker wel dat ik mee kon doen uh, om, om voor het podium te strijden. En uh, ja voor winnen moet je natuurlijk vier goede afstanden neerzetten en dat heb ik gedaan. Dus uh, ja, super dat je dan wint. Ja, je wint. ja, dat zeg je er inderdaad goed bij. Je wint drie van die vier afstanden. Ja, dus het is jammer dat je die, die uh, duizenden niet wint, of uh, wat is het, honderdste niet wint. Dus uh, dat was helemaal mooi geweest. Ja, dat is voor er eigen, het kan, het kan altijd beter volgens mij. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk uh, ben je daar topsport ervoor om het beste uit jezelf te halen. En, uh, ja, we zijn, blijven allemaal heel kritisch uh, en dat blijf ik ook. Het was je eerste vijf kilometer, hoe erg zag jij op tegen deze, tegen deze rit? Je had iedereen dus daarvoor ook al kunnen zien rijden. Nou, ik zag er niet echt tegenop, ik zag het meer als een uitdaging en... Uh, en weer iets nieuws. Maar uh, achteraf uh, ja, viel het behoorlijk zwaar. Uh. Uh, maar dat uh, ervaar je op, op zo'n moment zelf. Nou, bij, jou, ja, bij jou viel het dus ook zwaar? Ja, zeker wel. Uh. Dat was aan de rondetijden niet echt af te zien. Ik bedoel, ze waren wel vrij, vrij vlak. Ja, dat klopt. Maar uh, uiteindelijk lopen mijn benen ook in het zuur. En uh, moet ik ook vechten om uh, technisch te blijven rijden. Heb jij uh, tijdens die vijf kilometer gevreesd dat, dat het niet ging lukken? Nou nee, maar ik hoorde mijn coach wel heel wat roepen, als je nu niet door gaat rijden, dan ga je niet winnen. En uh, dat zijn wel van die momenten dat je mentaal uh, wel geprikkeld wordt om uh, door te gaan. Dan kom je over, kom je over, de, over de streep, emotioneel, emotioneel moment, je sluit je vader in de armen. Ja zeker, mijn vader die, uh, ja, die is eigenlijk ernstig ziek en uh, ja, dan uh, super mooi dat ik hier kan winnen voor hem. En dat hij, uh, hij er dan ook bij is dat hij het mee kan maken nog. Dat is een, een mooi moment voor jou geweest. Dus zeg, um, nou komt er een uh, EK round aan. Dat EK round daar ja, dat zou je natuurlijk kunnen rijden als Nederlands kampioen. Maar de vraag is, ga je dat ook doen? Wat vind jij zelf? Nou ja, op dit moment uh, weet ik het nog niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk uh, niet. En dat hangt ook helemaal af uh, hoe ik ga herstellen na dit weekend. En uh, of het überhaupt mogelijk is. Maar uh, ja, ergens in erover denk ik uh, dat ik niet ga rijden. De boodschap van het weekend naar jezelf is natuurlijk dat je, dat je een prima puikenprestatie hebt neergezet. Maar zit er in deze prestatie ook een boodschap naar al die lange baners die hier dag in, dag uit, week in, week uit voor trainen? Nou ja, ik denk dat het aan de lange baners is, is uh, om te bepalen wat ze hiermee doen en wat ze hierover denken. En uh, ja, misschien uh, heeft het wel wat, uh, wat uh, gebracht. Uh, ik denk dat het alleen maar goed kan zijn uh, om, uh, om een goede concurrentie te hebben. Dat houdt iedereen weer scherp en uh, zoals we dat iedereen naar verbeteringen zoekt. Aan de andere kant, jouw punt totaal uh, was van een vrij hoog niveau. Hè? Ik bedoel, dat is niet iets, een punt dat tot, tot, tot, totaal wat lager is dan andere, andere jaren. Nee, zeker niet. Nou, dat uh, is alleen maar mooi, toch? <laughs> ja, ik bedoel, maar het zegt ook wel wat over jouw prestatie. Ja, zeker. Nee, dat ik gewoon uh, een supergoed weekend heb gereden en uh, ik tevreden naar huis ga vanavond. Maar waarschijnlijk dus geen EK-horruid? Nee, waarschijnlijk niet. Dank je wel en gefeliciteerd. Dank je wel. Jorien Termors, de Nederlandse kampioene allround in gesprek met Steven Dalebout. En inmiddels is Everton tegen Chelsea op Goodison Park op 1-2 gekomen. Het tweede doelpunt voor Chelsea werd wederom gemaakt door Frank Lampard. LOS langs de lijn. Oké, okay. thank you South America. I'd adjust my folks for me David Bowie en Mick Jagger uit 1985, een dancing in the street. Ooit, nog niet zo heel lang geleden, was Nederland toonaangevend in het baanwielrennen. Aan de hand van Theo Bos en nog een paar supertalenten waren er mondiale successen. Maar de tijden zijn veranderd. Theo Bos fietst op de weg... en de nieuwe generatie is lang niet zo succesvol. En baanwielrennen is geen topprioriteit meer voor NOC en NSF. En dus is het NK in Apeldoorn een mooi moment om de balans eens op te maken. Hoe staat baanwielrennen in Nederland ervoor? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De tribunes van Omnisport in Apeldoorn toch wel redelijk gevuld met mensen die komen kijken naar de Nederlandse top als het gaat om het baanwielrennen. Maar wat is op dit moment de Nederlandse top? Theo Bos doet het er eigenlijk maar bij als training. Teun Mulder is ziek, afwezig, dus bondcoach René Wolf. Naar wie zit jij te kijken? Nou, ik vind dat uh, als ik het middenterrein hier zie... als ik die inschrijvingen voor die wedstrijden zie... dan, uh, dan uh, zie ik diezelfde problemen die andere landen ook hebben. Dat die disciplines bij die vrouwen soms redelijk smal bezet zijn. Maar alles andere vind ik het een, een goed en geweldig toernooi... met mooie deelnemersvelden en uh, ook uh, hoge kwaliteit wedstrijden. Het deelnemersveld bij de dames dus vrij beperkt op dit NK... Bij de mannen is het vooral Hugo Haak die opvalt. Gisteren een hele snelle tijd op de kilometer waar die Theo Bos versloeg. En uh, ja, dan mag het voor Theo Bos een trainingswedstrijd zijn. Je moet hem nooit uitvlakken. Hè? Ja, hij blijft natuurlijk hard kunnen fietsen. En, uh, hij, hij is ooit ook wereldkampioen op de kilometer geweest. Dus hij heeft ook een, go een goede tijd gereden, maar uh, mijn tijd was uh, net iets beter. Het is een beetje kijken naar het deelnemersveld. Uh, hoe het baanwielrennen in Nederland ervoor staat op het moment. Hè? Wat, wat is jouw conclusie? Nou ja, ik denk dat er nu heel veel uh, jonge talenten van onderaf komen. Uh, uit het programma dat René Wolf opgebouwd heeft om, uh, om het gat op te vullen die, dat eigenlijk gekomen is doordat Theo en uh, uh, Tim weggegaan zijn en Teun nu ook wat minder uh, meer op de baan rijdt. Het was noodzakelijk dat er nieuw talent kwam? Ja inderdaad, dat was zeker noodzakelijk. En... Nou, ik denk dat we nu wel uh, op de goede weg zitten. Dat is dus de fase waarin het Nederlandse baanbuurrennen zich bevindt. Talenten moeten doorstromen, nieuwe toppers moeten worden gecreëerd. En dan is er natuurlijk altijd de vergelijking met toen, de gouden generatie, met Theo Bos en ook met Robert Slippens. Maar die generatie, Robert Slippens, is niet meer. Nou, we hadden een aantal uh, grote talenten. En uh, die grote talenten die uh, met of zonder structuur, die komen wel bovendrijven als ze de eigen mentaliteit hebben. En... Uh, Theo Bos had een hele sterke eigen wil, Leontien van Moorsel heeft een eigen sterke wil. Uh, Marianne Vos op het moment heeft een hele sterke eigen wil. Uh, ik schaal me daar zelf ook onder dat ik, uh, ik wilde de beste van de wereld worden en daar, daar wilde ik voor gaan. En op een gegeven moment heb je daar de faciliteiten van een KMU voor nodig om naar die grote toernooi te, te komen. En nu uh, is de mentaliteit van de, de sporters is veranderd, dus wij moeten meer op zoek als zijn de KMU naar de sporters. En daar is ons hele programma op het moment op ingericht. Je zegt de mentaliteit is veranderd. Kan je zeggen dat die, hè, die mensen met die hele sterke wil die jij omschrijft, dat je die minder hebt tegenwoordig? Nee, die zijn er zeer zeker nog wel. Alleen er is op het moment gewoon zo'n explosie aan, aan sporten en aanbod voor de jeugd. Dat er gewoon andere keuzes gemaakt worden. Ze kiezen voor andere sporten. Ja, bijvoorbeeld. En... Is het baanwielrennen niet meer hip voor de jeugd? Nee, ik denk juist steeds meer. Alleen uh, dat besef, dat is er nog niet. Nederland is niet meer toonaangevend in het baanwielrennen zoals dat was in die tijd van Theo Bos. Inmiddels zijn landen als Groot-Brittannië, Australië leading in deze tak van sport. En de tip van Theo Bos is: kijk goed naar hoe die landen dat doen. Ik denk wel dat je een voorbeeld kan nemen aan, aan die landen zoals Australië en Groot-Brittannië. En dat je daar goed naar, kijk, naar moet kijken. Hoe doen zij het? Wat is hun structuur? Wat is hun systeem? En uh, ja, toch gaan proberen een beetje te kopiëren. Ja, René Wolf, is dat wat, dat systeem kopiëren? Wij kunnen nu dat systeem uit Groot-Brittannië uh, wel gaan kopiëren. Dan nemen we wel renners, gaan met die aan de slag tot met uh, Rio. En al het andere maakt ons niet uit. Ja. Dat is, is een vraag wat kan succes hebben, maar het kan ook hetzelfde misgaan. En daarom ben ik, ben ik daar weinig een vriend van van echt een systeem te gaan kopiëren, Omdat dat is helemaal uit het, uit het niets getrokken. Nee, liever doet René Wolff het op zijn manier. Werken met een topsportgroep, maar ook werken aan talentontwikkeling. En dat moet dan leiden tot nieuwe successen. Moet wel gebeuren zonder veel steun van de NOC en NSF. Want het budget voor het baanwielrennen is behoorlijk gedaald. En dat heeft consequenties bijvoorbeeld voor Robert Slippens. Want hij was actief als teammanager bij de Nederlandse ploeg. En zal die functie moeten opgeven. Kijk, de consequentie dat dit stond te gebeuren, die was er. Dat wisten we met z'n allen. Alleen ik denk dat we met z'n allen toch wel uh, positief waren gestemd. Dat het budget in ieder geval behouden zou worden. En dat het zoveel gekort zou worden, daar zijn we met z'n allen niet van uitgegaan. En hoe is dat voor de renners die in de toekomst voor de successen moeten gaan zorgen? Voor Hugo Haak bijvoorbeeld. Werken aan succes met minder geld? Ja, uiteraard is het altijd uh, slecht nieuws als je minder geld krijgt. Uh, aan de andere kant hebben we wel veel geld gekregen voor, uh, voor talentontwikkeling. En aangezien wij, of onze groep, dan uh, uh, de meeste renners onder de 23 zijn, vallen wij daaronder. Maar ja, je kan, je kan zonder geld altijd hard trainen, dus dat is wat we eerst moeten doen. Ja. Met beperkte middelen dus, maar is het desondanks mogelijk om uh, gouden tijden te laten herleven? Ja, dat denk ik wel. Ja, het gaat toch altijd om hard fietsen. En uh, dat, dat kun je ook zonder geld doen. Dus. Ah, zo simpel is het? Precies, je moet gewoon hard fietsen, daar gaat het om. Het baanwielrennen in Nederland in de bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan weer eens naar Sebastiaan Timmerman. Hoe staat het met de eerste rit daar op de 10 kilometer bij de All Round? Ja, ik zit wel weer te genieten hoor, van Bob de Jong... die uh, in het begin rondetijden reed rond de 31,5 seconden. Ik ben maar niet gaan tellen. Ik denk dat het ongeveer de 385ste 10 kilometer zal zijn uit zijn leven die hij rijdt. Bob de Jong, de oud-Olympisch kampioen en natuurlijk de regerend wereldkampioen op deze afstand. Wereldkampioen van de laatste twee seizoenen. Telt in dat allround-klassement dan niet echt mee. Maar het is weer een mooie 10 kilometer. Hij is onderweg naar een tijd binnen de 13 minuten. En uh, dat zou betekenen dat hij een kampioenschapsrecord gaat rijden. Het kampioenschapsrecord staat op naam natuurlijk van Sven Kramer. Bob heeft nog 2 kilometer te rijden. 10.17. 27, 36. Rondetijd 33. De laatste vier ronden zijn die rondetijden alleen maar verder en verder naar beneden gegaan. En hij heeft zo'n drie seconden, als ik het even afrond, voorsprong op dat kampioenschapsrecord van Sven Kramer. En dan zou een tijd binnen de 13 minuten erin kunnen zitten. En dan zou ook Tetjan Bloemen, zijn tegenstander in deze eerste rit, nog wel eens voorbij kunnen gaan in het algemeen klassement. Verschil is al bijna 20 seconden. Bloemen rijdt ver, ver, ver achter Bob de Jong aan. Eigenlijk rijdt hij al zo'n beetje voor Bob de Jong uit... Bob de Jong kijkt op de lange rechte stukken. Uh, uh, zijn opponent al bijna in de rug. En dan zou Bob de Jong in ieder geval nog kunnen gaan stijgen in het algemeen klassement. 30-4 de afgelopen ronde. 10-57, 79. En dan zit hij nog altijd binnen dat kampioenschapsrecord van Sven Kramer. Uh, Tertjan Bloemen komt nu door. tijd 31-2. Is op zich ook bezig. Best wel aan een nette 10 kilometer hoor. Rijdt de afgelopen ronde allemaal vlakke rondjes. Maar als je het op moet nemen tegen Bob de Jong. En Bob de Jong weet het juiste ritme en de juiste kadans te vinden in zo'n 10 kilometer is dat gewoon een ontzettend moeilijke opgave. 30-3. de afgelopen ronde. Weer voor Bob de Jong de 2, 4, 5e ronde op rij binnen. Of in die 30,3 seconden. 11, 28, 09. Zojuist hij heeft de voorsprong opgebouwd van voor meer dan 4 seconden. Op dat kampioenschapsrecord van Sven Kramer. En dan komt hij waarschijnlijk uit zo rond de 13 minuten. Of net misschien daar binnen zelfs nog wel. Twee ronden heeft Bob de Jong nog af te leggen. 11, 58, 35 rondetijd weer gewoon 30,2 seconden. Prima 10 kilometer weer voor Bob de Jong. Zoals die T-Half en alle andere ijsstadions in de wereld in het verleden ook al heeft laten genieten van mooie 10 kilometers. Hij reed er dit seizoen eentje in Astana in Wereldbekerverband. Daar werd hij tweede bij de NK afstanden. Werd hij ook tweede. Hij zal wel weer eens een keer willen winnen. Misschien kan hij deze afstand als losgeziene afstand natuurlijk winnen op dit NK round Hij versnelt alweer op weg naar de bel voor de laatste ronde. 12, 28, 52. 30-1. Hij weet die rondetijden keer op keer naar beneden te drukken. Het is een prachtige 10 kilometer weer van Bob de Jong. Het kampioenschapsrecord van Sven Kramer dat gaat uit de boeken. Dat gaat op naam komen dadelijk van Bob de Jong. Kramer moet strakjes rijden in die laatste rit tegen Jan Blokhuizen om weer Nederlands kampioen te worden. Maar Bob de Jong heeft ons in deze eerste rit weer laten genieten van een prachtige 10 kilometer. Gaat weer eens een keer onder de 13 minuten rijden. En doet dat in 12 minuten, 58 seconden. En 36 honderdste. Wat nou 10 kilometer saai. Er zitten, bij, zitten 10 kilometers bij dat het publiek op de banken staat. En dat je echt kunt genieten. Zoals deze 10 kilometer van Bob de Jong. Die het kampioenschapsrecord dus inmiddels heeft verbeterd. Tertjan Bloemen komt nog naar de finish toe gesprint. Wat moeten ze proberen om Bob de Jong voor te blijven in het algemeen klassement. En met 13, 21, 24 lukt dat maar net. Tertjan Bloemen blijft zijn ploeggenoot net voor in dat algemeen klassement. Maar Bob de Jong heeft een hele mooie 10-kilometer gereden. En dus het kampioenschapsrecord gebracht op 12,58,36. Voor het eerst bij een enkel round Een 10-kilometer gereden binnen de 13 minuten. Arjen van der Kieft reed ook al wel eens een keer een 10-kilometer binnen de 13 minuten. Want zijn PR staat op 12,56,90. Uh, maar dat deed hij op de baan op hoogte in Salt Lake City. Het zou me verbazen als Van der Kieft in de buurt gaat komen hier van de tijd van Bob de Jong. En datzelfde geldt voor zijn tegenstander in deze rit. Dat is namelijk Frank Hermans van de Kieft. En Hermans dus in de tweede rit. En Bob de Jong heeft een prachtige 10 kilometer gereden. 12.58. 36 is zijn tijd. Net afgelopen in Engeland is Everton tegen Chelsea. Het is daar 1-2 geworden. 1-0 Pienaar, 1-1 lampert en ook 1-2 Lampert. Chelsea stijgt erdoor naar de derde plaats in Engeland met 38 punten. En Everton blijft zes. Dus zo om 5 uur begint dan nog de wedstrijd tussen QPR en Liverpool. Dat is wel weer zo'n plaatje dat in de jaren 70 en in de jaren 80 werd uitgebracht: The Doobie Brothers and Listen to the Music. Radio 1, het NOS-journaal. Exact, half vijf. Zo beneden laat, we hebben weer eerste met Mark Visser. Een groep van zes jongeren heeft vannacht een spoor van vernieling achtergelaten in Dronten. Een jongen van 17 is aangehouden. De groep had teunmeubilair uit tuinen gehaald en vernield, feestverlichting uit bomen getrokken, autospiegelstuk getrapt en ruitenwissels afgebroken. Er was een tuinslang over de straat gespannen en was er een tuinbank op een auto gezet. Verschillende mensen hebben aangifte gedaan van vernieling. Het gerespecteerde Duitse weekblad Der Spiegel heeft per ongeluk een necrologie van oud-president George W. H.W. Bush, de oude Bush, gepubliceerd. Bericht verscheen op de site enkele uren nadat bekend was geworden dat het weer beter gaat met de 88-jarige Bush. De necrologie was half af en stond enkele minuten op de website van Der Spiegel. Internetters waarschuwden de redactie die het bericht onmiddellijk verwijderde. En in Italië is op 103-jarige leeftijd de oudste nog levende Nobelprijswinnaar overleden. De neurologe en politica Rita Levi Montalini. Ze, ze stierf in haar huis in Rome. In 1986 kreeg ze samen met Stanley Cohen de Nobelprijs voor geneeskunde. voor haar onderzoek naar de groeifactoren van zenuwcellen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Marco Verhoef. Ja, we hadden vandaag op zich een best aardige dag met zonnige momenten. Maar ook een paar felle buien. En sommige buien hebben havelstenen losgelaten van 2 centimeter. Nou, die zware buien zijn nu het land uit. Vannacht, vooral in het noorden, af en toe wat lichte regen. In het zuiden is het meest droog. Daar ook een paar opklaringen en een minimumtemperatuur. Koud is het niet, 5 tot 8 graden. Het waait daarbij flink, vooral in de kustgebieden. En morgen overdag ook veel wind. Met in de loop van de middag misschien zelfs een stormachtige windkracht 8. En die waait dan uiteraard in de kustgebieden. Verder is het tamelijk Bewolkt. Het is lang droog, in het zuiden misschien een klein beetje zon. En dan gaat het in de avond van het noordwesten uitregenen. En dat betekent dat de jaarwisseling naar alle waarschijnlijkheid nat verloopt. Het is ook zacht, 8 tot 10 graden. En in het nieuwe jaar wordt het dan snel minder nat. Er komt wat meer ruimte voor de zon en het blijft vrij zacht. AMB ah, Verkeersinformatie. Urenlang waren we filevrij, maar ik heb er een gevonden bij Roermond. Op de N280 vanuit Duitsland. Dat staat bij Roermond, nu twee kilometer file. Het treinverkeer ligt al de hele dag stil tussen Eindhoven en Weert. Daar is vanochtend een boom op de bovenleiding terecht gekomen. Ze zijn al lang bezig met herstelwerkzaamheden. Er reden ook bussen, maar nu niet meer. En dat betekent dat de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zo meteen het vervolg van de 10 kilometer op het NK Allround. Maar eerst gaan we eens even napraten over de 5 kilometer. En natuurlijk over het gehele vrouwentoernooi. Steven Dadenboud, wie heb je bij staan? Renate Groenewald, die, die zojuist van het ijs komt. Omdat ze nog even de race van Bob de Jong en Tetjan Bloemen moest coachen. Hoe ging dat? Nou, uh, na tevredenheid. Bob ging weg op, uh, op 13 blank. En daar gaat hij net onder zitten. Ja, nou, dat, dat is wel knap, toch? Ja, ik vind het heel knap. Uh, Jeroen was niet helemaal tevreden. Maar goed, dat is Jellet niet zo gauw volgens mij. Uh... Jellet is Jelit Adema. Klopt. Wat gebeurde er trouwens tijdens de race? Want toen ging hij ook nog even naar de scheidsrechters toe. Ook daar was hij niet echt tevreden. Uh, ik, ik weet niet. Hij maakte zich volgens mij druk. Er stonden wat deuren open daarboven. En, uh... nou ja, was het weer zover? Ja, het was... Was het de deur van Ritsma? Ja, ik heb geen idee. Maar uh... Jellet maakt zich al gauw druk. Maar dit is natuurlijk wel terecht. Dus uh... ja, weet je, je zit naar een hele... Naar hoog niveau een race te kijken en dan, dan kan het niet zo zijn dat je op andere manieren zeg maar uh, tegengewerkt wordt. Uh, jij hield natuurlijk even de jongens van BAM, want je bent eigenlijk van uh, team Correndon. Hoe kijk je wat dat betreft terug op, op dit weekend? Nou, volgens mij uh, voor ons uh, gisteren uh, viel het allemaal nog mee, maar naar nou, vandaag denk je van het weekend waar je heel snel een, uh, een heel groot kruis doorheen wil zetten. Uh, nee, Marije die valt, uh, Marije Joling valt tijdens het inrijden eigenlijk best wel heel erg hard. Um, daar gaat ze van start en dan blijkt achteraf dat de, dat de schaats door de val krom was. En ja, die is zo stijf als ik weet niet wat. Dus die, kon eigenlijk, die beweegt nu niet heel erg makkelijk. Wat gebeurde er bij die val? Want wat er, het enige wat er op de beelden te zien was, dat ja, het beeld in kwam schuiven. Uh, er zijn natuurlijk wel wat mensen... Heb jij het gezien trouwens, de val zelf? Nee, ik heb het niet gezien. Ik, uh, ik heb het met Marije over gehad. En het enige wat ze zei is dat uh, had haar schaats wegbrak. Uh, ja, en dan, uh, ze was stijgeroen aan het doen, dus ze zal met een flinke vaart uh, de kussens ingevrogen zijn. Ik zag haar ook liggen op een gegeven moment. Ja, en dan uh, heb je natuurlijk zo'n adrenaline in je lijf en je denkt nergens meer aan materiaal of iets dergens. Maar ja, dan probeert ze tegen... Nou ja, ze, ze had, de focus was er. Alleen de race kwam helemaal niet. En, uh, ja, toen is ze met de schaatsen naar uh, Ronald van der Engel gegaan en toen bleek rechts helemaal... Uh... Dat is de schaatsendokter. dokter. Ja, dat is de schaatsdokter inderdaad. En, uh, en de rechterschaats was uh, helemaal krom de verkeerde kant op gebogen. Dus ja, uh, heeft het al alleen daarmee te maken of was het sowieso al, ook na gisteren, niet altijd, niet altijd best met haar gesteld? Ja, gisteren drie kilometer was, was mentaal niet een hele race, maar ze had heel veel zin om vandaag te starten. En vanmorgen was ze ook scherp op het ijs. Dus ja, het is gewoon heel erg lullig dat je dan tijdens het inrijden onderuit gaat. Jeroen Voorhuis gedisqualificeerd? Ja, ja, die kon er ook nog wel bij. En dat had ze zelf meteen in de gaten, zei ze. Het was, blokje. Het was het zevende blokje, geloof ik. En, ja. En ook van der Weide? Ja, nee, niet goed. Uh, fysiek uh, kan, kan ze het weekend niet aan. En dat is uh, voor ons iets om uh, goed na te kijken. Wat bedoel je daarmee? Uh, dan, duurt, dan is vier afstanden in één weekend te lang. Nou, is, uh, vanmorgen klaagde ze al over, over spierpijn. En, uh, ja, dat mag natuurlijk niet. En, uh, ja, of ze dan uh, iets onder de leden heeft of gewoon fysiek uh, op dit moment niet helemaal in orde is, uh, ja, dat zal moeten uitwijzen, maar dat het niet goed is, dat is duidelijk. Je zegt over het algemeen een kruis door dit weekend, wat jullie schaatsen betreft. Maar zoek je er ook iets achter? Iets wat je misschien anders zou moeten doen in de voorbereiding naar zo'n toernooi? Uh, natuurlijk denk je als coach zijn er altijd na en ga je op zoek naar uh, verklaringen waarom. Um, en dat is ook iets wat ik nu samen met Peter moet gaan doen. Kijk, Kijk, Marije, kan je, daar kun je weinig van zeggen. Uh, en Jorien, Carl, ook Kalijn Achtreekte en, en uh, Anouk. Ja, daar zijn toch wel wat dingen die tegenvallen. En daar, uh, ja, daar moet je heel goed naar kijken. Waar denk je dan aan? Ja, dat is heel lastig om daar nu een antwoord op te geven. Van, uh, dat kan uh, met fysiek niet in orde zijn. Of, of wat ook maar. Uh, misschien te veel gedaan. Ja, dat zijn allemaal van... Nu op dit moment is dat... Uh, ja, is dat heel lastig om daar een uh, goed antwoord op te geven. Maar dit, dit, nee, je noemt nu te veel gedaan als iets wat zou kunnen. Dat is iets waar je aan denkt. Te veel arbeid verricht. Dat zou een van de dingen kunnen zijn. Uh, kijk, je ziet zeker bij Anouk bijvoorbeeld zie je iemand die niet scherp aan de start staat. En, en ja, daar moet je echt wel goed naar kijken van wat dat nou kan zijn. Nou, nou was het een mooie doorstart geweest naar de rest van het seizoen. Hoe ziet jullie seizoen wat jou betreft nu uit? Wat, wat zijn de mogelijkheden nog? Nou ja goed, kijk in eerste instantie weten we natuurlijk dat wij niet de beste allrounders in het team hebben. Alleen door de prestaties van uh, zeker Marije in het voorseizoen ga je alweer denken van oké, okay, het zou leuk zijn als we een allrounder nooit mee kunnen pakken. Nou ja, dat, dat lukt nu dit weekend niet. Dus dan ga je focus, uh, ga je focus weer verleggen. Dat betekent voor uh, Anouk, Jorien, Marije woensdag een 1500 meter skate-off. Uh, we moeten bij Marije kijken hoe ze herstelt. Dat is voor de wereldbeker hè? Ja, en dan uh, ligt de focus uh, op de Gru-bokaal waar weer startplekken te vergeven zijn voor, uh, voor de week around En voor Marije is het al, die is zeker van de drie en de vijf kilometer in de World Cup. En uh, de vijf kilometer skatehof hebben we nog voor de dames. Dus uh, ja, er, er zijn nog een aantal dingen te vergeven. Wat dit, betreft, wat dit weekend betreft dus een grote rood kruis door de, ploeg van, uh, door de prestaties van de ploeg van Team Corendon. Renate Groenewald, bedankt. Na de Groenewold was dat inderdaad in gesprek met Steven Dalenboud. We gaan weer terug naar Sebastian Timmerman. Tweede rit op de 10 kilometer. Hoe ver moeten de heren nog? Uh, Arjen van der Kieft is inmiddels over de 8800 meter uh, grens heen. En Frank Hermans, zijn tegenstander, is daar nu ook zojuist overeengekomen... maar ligt al nou, bijna twee derde zeg maar, van de baan achter ten opzichte van uh, Arjen van der Kieft. Hermans is de nummer 6 in het uh, algemeen klassement... na de drie afstanden, of eigenlijk nummer 5 moet ik zeggen omdat Lucas van Alven zich al heeft afgemeld. En Van de Kieft staat negentiende. Maar gaat sowieso stijgen. Omdat er een hoop rijders voor hem uitvallen. Die de 10 niet mogen rijden. Van de Kieft mag dat wel. Omdat hij gisteren op de 5 kilometer vijfde werd. Aan het begin van zijn 10 kilometer. Zat hij in de buurt van de tijden van Bob de Jong. En toen dacht ik nog even. van, nou zou hij dan lang dat schema vast kunnen houden. Maar uiteindelijk na zo'n ja, 3,5, 4 kilometer. Moest hij toch dat schema al laten gaan. En waar Bob de Jong in de slotfase van zijn race. Naar die 30 laag wist te rijden gaan de rondetijden van Arjen van der Kieft alleen maar verder de lucht in. Al weet hij in dit rondje de rondetijd iets naar beneden te drukken. En dat rondje was dan naar de bel, de verlossende bel op de 10 kilometer. Maar hij is niet alleen veel langzamer dan Bob de Jong, 22 seconden. Hij is ook sinds de vorige doorkomst ietsje langzamer, iets meer dan uh, een halve seconde, dan Tetjan Bloemen. Frank Hermans heeft ook de bel gehoord voor de laatste ronde. Zou nog een PR kunnen rijden, dat gaat uh, de winnaar van deze rit, Arjen van der Kieft niet doen. En die gaat dus ook niet de eerste of de tweede tijd rijden. Het wordt de derde tijd voorlopig. 13, 23, 48 voor deze Arjen van der Kieft. 27 jaar is die uit Noord-Holland. Een 10 kilometer specialist. Maar hier had ik hem wel ietsje sneller verwacht. En Frank Hermans had een PS van 13:47, Zegt genoeg over zijn kwaliteit op de 10 kilometer. En dan snoept hij 4 seconden vanaf 13:43. 14 is in ieder geval een persoonlijk record voor deze Frank Hermans maar hij zal daarmee, denk ik, laatste gaan worden op deze 10 kilometer. De baan gaat verzorgd worden. En dadelijk krijgen we dan de grote finale van dit NK. Eerst Rens Rottevel tegen Maurice Vriend. Inzet daar in die rit is de bronzen medaille op dit Nederlands kampioenschap. Onderling verschil is maar 3 seconden en 84 honderdste. En dan de finale tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Kramer leidt het klassement. 64 honderdste van een seconde is slechts het verschil. Maar we weten hoe goed het gaat met Sven Kramer. Ondanks de blessure in het voorseizoen. Hij moet gewoon op weg zijn... naar een nieuwe Nederlandse titel allround. Dat moet gewoon titel nummer vijf voor hem gaan worden. <applacht> Lily Allen, het album heet The Golden Age of Song. Het, het, het nummer natuurlijk, The Lady is Tramp. We gaan verder terugblikken op 2012. Ze werd sportvrouw van het jaar, twee keer olympisch kampioen en veroverde zilver op de estafette. 2012, een gouden jaar voor Ranomi Kromowidjojo. wi jojo Kromo, Chromo, dit is je moment. Ranomi Kromowidjojo jojo of zo.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 50 meter het keerpunt. Spannend. En Kromo Widjojo keert pas als vierde in 2576. Het was uh, spannender dan dat ik verwachtte. Voorlopig komt Kromo Widjojo nog niet los. En ze moet heel erg kloppen, Kromo Widjojo. Ze moet effectief blijven zwemmen. Hier heb ik jarenlang van gedroomd als klein meisje al. En... Nu komt de aanval van Kromo Widjojo. Stiekem heb ik het ook al jaren gezegd. Ranomi Kromo Widjojo, het is inderdaad die majestueuze race.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 Net als in de halve finale met weer zo'n geweldig gedeelte onder water. Tromovinjo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren hoor. Veldhuis op een tweede plek. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Tromovin Jojo is dit vol te houden. Voorlopig wel. Weg naar nog een Olympische titel. Ja. En Tromin Jojo. Ze doet het weer. En Veldhuis Derde. Nee, ik ben zo blij voor Marleen. We trainen natuurlijk al vier lang bij uh, elkaar in de baan. Uh, dag in dag uit. En dan heeft Marleen Veldhuis hier ook.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 Ja, daar gaat echt een enorme druk van mijn schouders af. Ja. Druk die ik ook zelf heb opgelegd. Wat een kanjer! Ja, ik voel me nu wel als de gelukkigste persoon ter uh, wereld. Chromo is een kanjer! Ja, ik had het echt niet uh, geen zilver willen missen Geweldig! Het is nu klaar, het is nu geweest en nu ga ik echt uh, feest vieren als Malleja. Ja. Een Wat weer toegehoud. Ik ben nou trouwens dat ik hier zou. Ja, ze is een stoere vrouw, hè. Wow yo, yo, ze zijn me trots op haar. Zeg. Wow, wow, wow. Ongelooflijk. zou je dochter maar zijn. Dus, meisje, jij het goed gedaan. ...brengt ons iedere keer weer terug op de Spelen in Londen. Handsome Poets en Sky on Fire. Hadden we net al het jaar van Ranomi Kromovijojo... ...dan is het maar een kleine stap naar het jaar van Marianne Vos... Zij werd olympisch kampioen op de weg in Londen en twee keer wereldkampioen. Weltrijden en op de weg in het Limburgse land. En vooral die laatste wereldtitel mag erwezen wezen. Het waarmaken als torenhoge favorieten. Het was en is een fantastisch sportjaar voor Marianne Vos. En daar gaat Marianne Kijk Vos. Kijk eens. Alles gewonnen dit seizoen wat je kan winnen. Marianne Vos. Wat een seizoen. Marianne oh. Vos. Ik krijg echt kippenvel van de klasse die ik hier zie. De vos op jacht. We zijn op de mall. Hoe werd jij vanmorgen wakker? Nou, uh, lekker eigenlijk wel. Het zou de kroon op haar carrière zijn. Wat een strijdplan. Nou ja, dat is een strijdplan. Uh, vooral een uh, harde koers van maken. Wat heeft ze niet gewonnen? Ze heeft alles al gewonnen. Maar de Olympische wegrace ontbreekt nog op haar erelijst. De storm steekt op, dus we krijgen echt Hollands weer. met step. Sabrinskaya en Vos bouwen een voorsprong op die lang rond de 20 seconden schommelt. Hier is het slot, 1 kilometer, 1000 meter. Dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Armendstedt in het wiel. Daar komt Marianne Vos en dan gaat ze de Russische voorbij. En eens kijken wat de Engels ook kan doen. Klopt Armendstedt er nog overheen of klopt ze er niet overheen? Vos is los, de Vos is los. Marianne Vos gaat door! En Vos gaat door en Vos gaat door. Ah. Alleen maar uh, als eerste over die finish, als eerste over die lijn uh... ga door, pak die olympische titel. Het is eenvoudig een wielrennen natuurlijk, maar ook wel heel moeilijk. Armes, dat komt er naast, ze komt er niet naast. Ma My only regret is maybe I should have jumped her earlier in the sprint, but she's the fastest girl in the world and I'm happy with that. <laughs> Mayana Vos, doe het gewoon, ze heeft hem. Die was het om te doen en uh, nu is het nog gelukt ook. Ja, hebben het. Marianne Vos heeft. Goud. Nou, nah, dit is uh, ongelooflijk. Olympisch goud voor Marianne Vos. Net over de finish was zo'n geweldig gevoel. Geweldig. Echt ongelooflijk. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Dat je zo'n topfavoriet bent en dat je het zo kan afmaken, op zo'n manier. Ja, en nou, als je ziet hoeveel druk er op uh, in ieder geval vanuit de omgeving iedereen verwachtingen er zijn. Ik merk het bij haar zelf, die druk helemaal niet hoor. maar uh, Wat is ze blij hoor? Ja, ik vind het heel knap. Ook hoe ik haar de afgelopen dagen heb gezien hoe ze daarmee omgaat. Voor Armitstein! Yeah, ja, to win the race winnen the het Icing on the cake. But... I try my best. Huilend komt ze hier langs gereden. Marianne Vos, Olympisch kampioen. Fantastisch dat je dit kan. soms de beste wordt en ze werd opgewacht door Prins Willem-Alexander met zijn vrouw Maxima en hun dochters. Helemaal oh, onderweg! Ze... Ja. Gefeliciteerd! Ja, prachtig uh, genieten van de mooie sport, genieten van de inspanning van de dames om dit prachtige, uh, ja, uh, deze prachtige medaille binnen te halen. Marianne Vos natuurlijk die het werk gedaan heeft, maar met haar team. Ja, geweldig. Ja, Zo'n wilhelmus is... en toch nog echt, echt superveel Nederlands publiek. Dus, uh... Ja, dan is het wel mooi om mee te zien. Ik ga op gaan een hele mooie medailleceremonie. We gaan uh, meezingen heel hard. Met. Kijk, we weten ook dat ze niet altijd gewonnen heeft in haar leven. En dat het ook wel eens niet helemaal goed gegaan is. En dan hoop je dat op zo'n moment dat dit belangrijke sportmoment, deze Olympische Spelen, dat het dan wel goed gaat. Dit is de mooiste van allemaal. Dat is Olympisch goud op de weg. Ja, zwaar ook. Maar goed, Dan kan het nou wel bij hoor. Ik, uh, ik wil hem best wel, uh, hoe zwaar die ook is, ik wil hem best wel dragen. Ja, en dan zal er gevraagd worden wat is dan mooier. Olympisch kampioenen worden in Londen of wereldkampioenen voor het thuispubliek. Maar hier in Valkenburg gaat ze op een droge weg bij het publiek. Je ziet ze gewoon meerennen. Je ziet ze ook rennen in de richting van televisieschermen. Want ze willen het allemaal zien. Zie jij ze ook komen? Maar de Vos is weg, Sebas. Vos gaat. Kijk, en kijk eens, Vos Wat oh. Is dit een tempo, te stellen? Marianne Vos demareert aan de linkerkant van de weg. Na die bocht. Zo wil je weer op oh, kijk eens, kijk eens. Ze staan helemaal geblokkeerd. Marianne Vos op weg naar de top van de Kouwberg. Maar is ze ook op weg naar het tweede wereldtitel op de weg? Nou, ik had er eigenlijk wel gewoon vanaf de stap heel veel vertrouwen in dat het uh, zou kunnen lukken, maar ja. Marjane Vos op weg naar de wereldtitel, Marjane Vos bijna boven op de Kouwbergen, dan kijk ik! En dan zo gaan op de Kouwbergen. Dit ja. is natuurlijk het droomscenario en je eentje op de Kouwbergen doorgaan. Voor eigen publiek. Ja, dit is afgetekend, oh. afgetekend. Is dit mooi? Ja, nou goed, de laatste kilometer die deed pijn, wind de op kop, maar ja, toen, uh, toen wist ik wel dat hij binnen was, dus dat is wel echt genieten. Nee, ik neem niemand mee. In die finale, want ik ga niet het risico lopen dat ik in de sprint nog geklopt word. Dit is zo machtig, dit is waanzinnig. In eigen land uh, solo over de finish kunnen komen. Is dit een sterk Maar man, wat moet dit een geweldig gevoel voor haar zijn. En dan horen ze je dat publiek, die hele venten van Marianne Vos met Paavos. Op het moment dat ik eigenlijk omhoog wil kijken en mijn, mijn hand in de lucht steken, dacht ik wat zou het gaaf zijn om hier nog met een vlag over de streep te komen. Wat gaat ze nu doen? Ach, ah, ze, ja, ze pakt pak. de Nederlandse vlag. Ja, dat moet geïnterpreteerd worden. Nog de energie hebben om de vlag te pakken. Daar is ze de Nederlandse vallen af. De armen gaan in de lucht. En zo over de streep komen. En daar gaat ze op de finish af. Alsof ze een veldrijkampioenschap wint. De vos is de Bos. Voor de tweede keer in de carrière wereldkampioen. Een diepe buiging op de streep voor Marjane Vos. Was dit de perfecte race? Ja, veel beter kon het vandaag niet, denk ik niet. Dit is de Vos, zoals ze het hele seizoen de Vos was. De grootste kampioen. Alles winnaar. Wat een ongelooflijk klassewijk. Ik zeg het maar even heel ordinair, maar dat moet je toch gewoon zeggen. Van de Vos, or categorie. Het jaar van Marianne Vos. Het is inmiddels vier minuten voor vijf. We gaan er even schakelen met Tiaf in Ereveen. En Carl Round is daar bezig. Maar uh, wordt er nog altijd gedweld daar, Sebastian? De Sambonis zijn van het ijs, maar dan schrijft het protocol voor dat er altijd even vijf minuten tussen moet zitten... voordat er dan weer gestart mag worden. Dat kleine beetje water wat er dan op wordt gelegd, dat moet eventjes goed aanvriezen. Dus het is eventjes wachten tot de voorlaatste rit. Rens Rotteveel, Maurice vriend, ze zijn wel aan het inrijden, maar tot die laatste rit van start gaat. Zij gaan dus, nog maar een keer gezegd, knokken om de derde plaats van dit NK Allround om het brons... En daarna krijgen we dan de rit tussen uh, uh, natuurlijk Sven Kramer en Jan Blokhuizen. In de wetenschap dat Blokhuizen nog nooit op de 10 kilometer van Sven Kramer heeft gewonnen. En 64-honderdste moet goedmaken. Iedereen gaat ervan uit, Sven Kramer wint. Maar hopelijk wordt het in ieder geval een mooi duel uh, hier op het ijs van TIAF. Oké, okay, Sebastian. We gaan elkaar zometeen spreken voor de laatste twee ritten op de 10 kilometer. Roda huurt Roli Bonavacia voor de rest van het seizoen van Ajax. En, waarna de club uit Kerkhaarde, de middenvelder... Voor twee jaar aan zich gebind. Hij is 21 jaar, Bonaventia. Hij kwam vorig seizoen nog uit voor NAC. Aan die club werd hij verhuurd. En onder de boer komt hij niet aan spelen toe bij Ajax. En Sabrina Stultjens is op de vierde plaats geëindigd in de superprestige veldrit in Diegem. De Nederlandse wielrenster uit de Rabo-ploeg had een achterstand van 30 seconden op de Tsjechische winnares Katarina Nasch. Belgisch kampioen Sanne Kant finishte als tweede en de Franse Lucie Chanel werd daar derde. En daarmee komen we aan het einde van dit uur van Langste Lijn. Het uur waarin zij dus Nederlands kampioenen werd. Allround. Jorien Termors had een mooi kampioenschap voor de 23 jarige uit Twente. Nog geen officiële 5km had ze gereden. Maar de shortwegster deed het toch. Zij werd kampioenen voor Irene Wust. Zometeen dus de laatste twee ritten op de 10km: met natuurlijk Blokhuizen tegen Kramer als slotstuk en dan wordt het beslist wie de wordt er bij de mannen Nederlands kampioen. Dat allemaal straks tussen 5 en 6 hier op Radio 1.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 Live vanuit Studio Café in Amsterdam, de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. 2013, van alle kanten.